lonely and longing gets too much. She says I came I'm coming in from ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een kwart van de VMBO-scholen presteert onder de maat. Dat schrijft het dagblad Trouw in de jaarlijkse onderwijsbijlagen. Veel leerlingen van de theoretische leerweg, de vroegere MAVO scoren bij het centraal eindexamen vaak onvoldoendes voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Ze slagen toch omdat de scholen te hoge cijfers uitdelen bij het andere deel van het eindexamen, de schoolonderzoeken. Daarmee camoufleren ze hun slechte prestaties. In de Rotterdamse Club Cinema zijn acht mensen gewond geraakt door een steekvlam. Dat gebeurde bij een bar in de kelder waar honderden mensen aanwezig waren. Het vuur ontstond toen iemand een aansteker bij een bus haarlak hield... Eén bezoeker liep derde graads brandwonden op, zeven anderen raakten licht gewond. De meeste mensen konden de club snel verlaten via de brede deuren. De Europese Unie is bezorgd over het Turkse verbod op de Koerdische partij DTP. Gisteren bepaalde het Constitutionele Hof dat die partij een bedreiging is voor de Turkse eenheid... omdat zij banden zou hebben met de verboden PKK. EU-voorzitter Zweden noemt het verbod van een politieke partij een uitzonderlijke maatregel... die zeer terughoudend moet worden toegepast. Het CDA kreeg vorig jaar ruim 2,7 miljoen euro aan giften, Veel meer dan alle andere partijen bij elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Nova. De VVD is tweede met ruim 460.000 euro en GroenLinks met bijna 200.000 euro derde. In IJsselstein is de Gerbrandi-toren weer omgetoverd tot kerstboom. Twaalf lange kabels met 120 lampjes zijn aan de 366 meter hoge zemmas bevestigd. Daarmee is de zemmas voor radio en televisie volgens de organisator de grootste kerstboom ter wereld. Johnny Davis heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City een wereldrecord geschaadseld op de 1500 meter. De Amerikaan verbeterde het oude record, dat ook op zijn naam stond, met ruim drie kwart seconden. in een tijd van 1 minuut 41 en 400ste. Het weer. Af en toe wat regen of natte sneeuw. en het wordt vanmiddag 5 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen in zonnig Zandvoort. Nog steeds contact met het Hotel Hoogland aan de Westerparkstraat. Waar wij bezig zijn met Goedemorgen Zandvoort van week 50 van zaterdag 12 december. Het jaar is bijna op, Pieter. Ja, het is bijna om. En uh, we hebben toch wel een, een leuk seizoen gehad, uh, Tom. Vind ik wel, ja. ja. En, uh, en Tom. Je waar uh, ik zo blij om ben? Uh, nou, die watertoren staan er nog. Ja, wat zou de CDA daarvan vinden? Moet die gesloopt worden of niet? Ik zou het niet weten. We gaan, het We gaan het straks Vraag, het vragen. Maar eerst, dames en heren luisteraars, er zijn flesjes aangespoeld op het strand in Zandvoort en die flesjes zijn levensgevaarlijk. Er zit een bijtende substantie in, dus vindt u flesjes op het strand, dit is een officiële waarschuwing van de politie, Blijf eraf, waarschuw de politie of de rennersbrigade. en die gaat ze dan opruimen. Nee, de redden, de brandweer. De brandweer, maar de rennersbrigade doet er ook aan mee. Okay. Dus vind je flesjes op strand, blijf er af. Er is een vloeibare stof in en op een etiket staat harderer. We hebben eerst gedacht dat het vloeibare Viagra was. Maar dat is het dus niet. Het is een andere, harderer. Blijf er vanaf. Uh, ga niet met die flesjes rotzooien. Dit is een waarschuwing van de politie Zondwoord. We gaan zo meteen praten met twee heren van het CDA die grote verwachtingen hebben van het CDA van zichzelf. Daarna, tegen half twaalf, gaan we praten met twee... Ik noem ze altijd het tempo-team van Zandvoort, de dames Anki en... Hoe heet jouw dochter ook weer, Goedemorgen, Anki Miesbeek en Martine Jouwstra. Over het gebeuren in het centrum van Zandvoort, trouwens heel Zandvoort is een sprookje natuurlijk, en spookjes bestaan niet. En uh, tien over half twaalf gaan we nog eventjes praten met uh, Nathalie Lindeboom over het kerstfestijn vanmiddag in Pluspunt in Zandvoort Noord. Maar eerst toch even een klein beetje muziek. I have a dream. Ah, ja, van Abba. Abba. Er zijn zoveel mensen in Zandvoort die een droom hebben. Ja. Maar komt die droom ook uit? Soms wel, Soms niet. Goed, Tom aan tafel zitten twee illustre figuren, Zandvoorters, Gijs de Rode, Anders Zandbergen. En uh, dit zijn de, de nummers 1 en 2 van de lijst van de CDA in Zandvoort. Hier, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Heen. Afgelopen donderdag was het zover, hè? Belangrijk. ja. De leden van de CDA kwamen bijeen om te beslissen wie op nummer 1, 2, 3, enzovoort, enzovoort kwamen. En met uh, algemene stemmen, Gijs? Met algemene stemmen. Uh, ben je op de nummer 1 gekomen? Unaniem, ja. Dus Een dat betekent eer. dat de leden hebben het voorstel van het bestuur helemaal gevolgd Ja, volste vertrouwen in uh, de gehele lijst, want we gaan toch als collectief uh, daarin. En, uh... Nu hebben we 17 raadzetels en je hebben 21 mensen op de lijst staan. Ja. In welke volgorde? Noem eens wat namen. Noem eens wat namen. Um, ik uh, noem uh, dan meteen mijn nummer twee. Andor Sandberg. En u begrijpt denk ik wel dat het voor meneer Bluis een uh, erge teleurstelling is dat hij op drie staat. Vandaar dat hij hier ook niet uh, bij ons zit. Dat is voor hem natuurlijk een uh, teleurstelling. En die staat op drie. Maar nog steeds heel fanatiek en heel erg achter ons. En ook coachend uh, gaat hij ons uh, begeleiden. Even, even serieus. Nee. Is het een teleurstelling? Nee. nee. Voor... Het was zijn eigen keus waarschijnlijk. Ja. Het is uh, nou, een het keus van het bestuur. Van het bestuur en de vertrouwenscommissie hebben gesteld. dat uh, wij willen verjonging. in de gemeenteraad van Zandvoort. Wij willen uh, verjonging en wij doen daar een aanzet toe. Men, Alle partijen man, hebben dat ook geprobeerd. Man, maar even, dat betekent dat. We praten er wat lachend over, maar ja. het was dus niet zijn eigen keuze. Het was een voorstel van bestuur. Ja, maar dus de, u weet, denk ik, als VVD-corrivé dat er altijd... Ja, dat is heel uh, lang geleden, <laughs> ik zit hier neutraal. <laughs> dat, dat, er, uh, ge, dat er gesprekken gevoerd worden met alle uh, kandidaten, niet alle kandidaten die zich, aange... de, de kandidaten die zich aangemeld hebben um, als op optie voor raadslid daar worden gesprekken mee gevoerd en uit die gesprekken uh, dat zijn vertrouwelijke gesprekken en daaruit heeft de vertrouwenscommissie een advieslijst opgesteld en daar, daar ja, hebben ze geconfronteerd dat kan wel eens in, daar kan wel eens in gewijzigd worden ja daar weet u alles van ja. denk ik ja. maar uh, dat betekent dat Gert-Jan Bluis dus liever op plaats 2 had willen staan op ja. plaats 1 Nee, nee. nee, ik denk dat je het echt moet zien dat, dat we als CDA hebben gekozen om echt te gaan verjongen. Dit is Anders van ja. Ja, inderdaad. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dat we echt als CDA hebben gekozen om te gaan verjongen. En dat is ook onze intentie geweest uh, om uh, nieuw elan naar voren te brengen. Nou ja, dat zijn Gijs en ik geworden op 1 en 2. En Gert-Jan uh, moet je echt zien als degene die achter ons staat, die eventueel uh, kan, uh, kan bijspringen om, uh, om ons op uh, tips en trucs te geven. Oh, Overigens over is Gert-Jan natuurlijk al alder... eerder uit de raad geweest vanwege ja, zijn werkzaamheden. Ja. Dus. Maar dat dan hou je rekening, je zegt als coach kan hij werken, je nee, houdt kijk, rekening je dat je niet meer dan twee raadsedels nee, haalt. Nee, waar we hadden. We houden de rekening dat we minimaal drie uh, sedels gaan halen. Dan komt hij erin. Dan komt hij er zeker in. Maar het is wel zo van, uh, dat, dat, uh, ja, een, uh, denk dat Gijs dan fractievoorzitter gaat worden. En uh, dat is dan wel een andere rol dan dat, uh, Gijs, uh, dat Gijs nu heeft. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Staat er op deze lijst uh, van, van mensen ja. uh, je potentiële wethouderskandidaat? Wie is uh, dat? Nou, meneer Jouwsta, laten we eerst kijken wat we gaan doen in de verkiezingen. Maar, voordat uh, we ons gaan uitspreken over een wethouder. Nou, dus, nou jullie hebben er toch uh, al over nagedacht? Ja. We heb gaan je... er pas over nadenken als wij mee mogen. Regelen. Je mag niet jokken. Nee, ik jok niet. Maar ben jij een mogelijke kandidaat? Ik... Heb je daar tijd voor met school? Uh, heb ik er dat tijd voor? Daar wil ik er eigenlijk nu nog niet over nadenken, meneer. Ja, nee, maar er staat binnen vier maanden staat het wel op de rol. Ja, nou, ik, ik, kan, ik, ik kan niet, uh, op, dit moment zou ik, op dit moment zou ik niet weten of ik dat wil. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. En daarmee jok ik niet. Echt niet. Ik, de fractie bepaalt ook bij ons. Dat is bij meerdere partijen zo. De fractie bepaalt de wethouder. En we gaan eerst de verkiezingen in als collectief met deze 21 gaan we strijden dat wij mee mogen regeren. Want we hebben wel ja, vier jaar geen positie gevoerd. Ik gevoort. vind het mooi. Ik vind het mooi. Maar is er iemand op de lijst waarvan je zegt dat zou een potentiële wethouderskandidaat kunnen zijn? Iemand. Iemand. Noem, noem één naam of twee namen. Nou. Ik, ik, het hoeft, hij hoeft toch niet op de lijst te staan, Pieter? We, we, we nee, dat een... hoeft niet. Maar ik vraag je, staat er op de lijst iemand die heeft gezegd van ik roep me op om die functie eventueel te vervullen? Nee, nou, ik, ik weet niet of dat zo is. Dan gaan we daarna. We gaan eerst de verkiezing in. En dan gaan we kijken of er een wethouderskandidaat is. Dus je kan nog geen naam noemen? Nee. Niemand heeft zich aangemeld nee. van ik. ik. We willen gewoon kijken wat we doen. We denken niet in ik-ik. We denken in CDA-Zandvoort, voor Zandvoort. Zorgen voor Zandvoort. En kijken naar de toekomst van Zandvoort. Ik geef je alleen maar aan dat het wel makkelijk is voor de kiezer... als hij weet, als hij weet wie de potentiële kandidaat is om wethouder te zijn. Ja, nou, wij weten dat dus niet. Is dat erg? Vorig jaar, vorige keer wisten we het wel. En daar hebben we de verkiezingen niet mee gewonnen. Nu weten we het niet. Dan weten we het echt niet. Nou, en nu gaan we strijden voor... Ons belang, ons te vergroten in de Zandvoortse gemeenteraad. En dan gaan we kijken, daarna pas, wie onze wethouder wordt. Gijs, we gaan even terugkijken naar de afgelopen vier jaar en naar de toekomst. Ja, wat, heb je, wat heb je geleerd van de afgelopen vier jaar, wat je wilt veranderen voor de komende vier jaar? Nou, ik heb denk ik als persoon heel veel geleerd, gewoon als individu. Het is toch iets, iets bijzonders. Het is het ja, want anders ga ik niet door. Okay. Ik, het kost je tijd. Het kost, het kost je veel tijd. Het kost tijd, het kost veel tijd, maar het is ontzettend leuk. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Wij hebben met de hele fractie, de schaduwfractie, hebben zoveel lol. Ik denk dat wij in de gemeenteraad. Wij, wij, we zijn serieus, we zijn kritisch, we zijn opbouwend. We zijn soms wat fel. Maar ik denk dat wij het altijd leuk hebben met elkaar. Wij, wij Achter, na zo'n vergadering drinken we altijd met z'n allen. Wat. We, gaan, we hebben de grootste lol, ook tijdens de vergadering. Wat het is, ook gewoon leuk om maar te gaan. Kijk nou even naar die afgelopen vier jaar. Ja. Wat zijn er nou voor leuke dingen geweest en minder leuke dingen? Minder leuke dingen ja. is dat er heel veel geld uitgegeven is uh, zonder uh, bijvoorbeeld een, een strandtent gekocht. Maar waarom? We dat zijn minder leuke dingen, omdat wij daar dachten van dat wij dat graag van tevoren hadden willen weten van dit college. Maar waarom stem je dan wel in met de begroting voor het komende jaar? Nou, als u weet zijn daar een aantal dingen in uh, opgenomen. Want de begroting is niet zoals hij gepresenteerd is aangenomen. Hij is gewijzigd aangenomen. Waarom eindigen dan je beschouwingen om met iedereen dank te zeggen voor hun fantastische werk, inclusief het college? En... Moeten, we, moeten, we dan, moeten we dan zeggen van... U heeft niet uw, u heeft u niet uw best gedaan? Nou, dat je, je dat, bent, je dat bent is toch heel erg on... Ja, maar dus die mensen doen ook hun best. Jawel, maar Gees, je bent nogal kritisch geweest in de afgelopen vier dat jaar. Dat valt toch best mee? Maar, oh, af en toe was je best kritisch. En dat mag. Ja. Dat is je recht. Ja. Maar dan is het Omdat... verbazend dat je dan nu met de algemene beschouwing... opeens je positief uitlaat. Over. Nou, nou, ik hoorde mensen... Uh, Andor, ik nou. hoorde mensen die, die niet echt uh, blij waren met onze ja, algemene want, beschouwingen. Hoe is die geval in het dorp? Hoe onze algemene beschouwing een geval is in het dorp. Ja. Ik, op de deurmat. Nee. Ja, bij iedereen? Nee, bij de, iedereen, nee, in bij de, de krant. De nee, kranten. maar qua acceptatie. Nou, ik denk, wij, ik denk dat wij voor Zandvoort in onze algemene beschouwing een duidelijke richting hebben proberen te geven. We hebben geprobeerd niet uh, de de per uur 2,20 euro hier te laten betalen in het dorp om te parkeren. Dat hebben we hebben wij tegengehouden. Want het is een amendement van het CDA geweest, die ervoor gezorgd heeft dat het parkeerbeleid uh, ja, uh, wordt wor, wor bevroren, dat de gelden worden bevroren. En dat we dan eerst gaan nadenken over wat gaan we nou doen met het parkeren. En daarna gaan we nog eens de centjes eraan hangen. Dus dat is een duidelijke keuze van de gehele gemeenteraad. Hè? Want de gemeenteraad steunde dit mm -hmm. amendement, waar we een aantal uitgangspunten in hebben neergezet. Uh, ook even terugkomen op uw vraag, meneer Joustra. Ik denk dat het uh, dat college en de gemeente organisatie, die heeft gewoon keihard gewerkt. In onze beleving af en toe niet aan de goede dingen, maar het betekent niet dat ze keihard hebben gewerkt en dat we daar complimenten voor moeten geven. Er zijn bijvoorbeeld beleidstakken waarvan ik denk, van, nou daar hebben ze wel heel goed werk voor afgeleverd, bijvoorbeeld op het maatschappelijke vlak. Wat daar allemaal gebeurd is de afgelopen jaren, daar moet ik meneer tonen. echt een compliment voor geven. En die maar heeft jou ook gekregen. waren jullie ooit tevreden over. Ja, die dan. heeft ja. jou ja. gekregen ja. in ons algemeen. Maar dat was ook het enige, het enige programma waar jullie wel tevreden over waren. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar goed, je moet met de positieve dingen beginnen, Ja, vind ik. Ja. Maar even iets anders, jullie zijn dus met een verjonging bezig bij het CDA. Betekent dat ook dat jullie hard gaan inzetten op een beter jongerenbeleid? Vooral met de huisvesting op jongeren, dat is uh, iets wat we de afgelopen vier jaar ook hebben geprobeerd met, uh, in, geloof in 2007, een amendement aan te nemen. Voor, of een motie was dat voor uh, 200 uh, jongerenwoningen. Dat is iets wat, waar we wel op gaan inzitten, want uh, wat we wel zien is dat, uh, dus, kijk, uh, dit is niet de enige gemeente, maar Zandvoort vergrijst. En wat je echt ziet is dat jongeren echt naar... Uh, naar uh, naar hoofddorp en dat soort uh, plaatsen moeten vertrekken, omdat de huizen hier gewoon te duur zijn. Dus dat zijn wel, huisvesting is voor ons echt wel een van de dingen waar we echt hard op in zitten. Maar ook bijvoorbeeld uh, oudere huisvesting, waar we echt uh, voor wat willen we gaan doen. Want uh, ja, dus tegenwoordig is het, uh, uh, uh, ja, laten we bijna zeggen, in om, uh, als, om ouderen in het centrum te huisvesten. En uh, ja, daarvoor willen we ook ons hard gaan maken. Dat hebben we de afgelopen vier jaar hebben we dat ook gedaan. Maar we hopen dat we na de gemeenteraadsverkiezingen ook gaan medegeren en dat we onze, nou, I have a dream, onze dromen ook gaan verwezenlijken. Over huisvesting gesproken, uh, jullie hebben ook geklaagd in de algemene beschouwingen over het feit dat er nog geen goed monumentenbeleid is, geen bescherming van het dorpsgezicht. Er gebeuren natuurlijk allerlei merkwaardige dingen onder aan de hoge weg. Dat zijn allemaal plannen die zijn voorbereid tijdens een periode dat jullie een wethouder in het college hadden. Hoe denken jullie nou, hoe kijken jullie nou tegen de Hoge Weg aan? Nou, zo merk. Wat, wat is er, gebeurt er iets onreglementair daar op de hand? Nee, weg? Maar, nee. Maar, maar, maar ook niet mooi. Dat is subjectief mooi. eens ja, gij, gij even een persoonlijke ja. vraag. Jij kijkt hieruit op de watertoren. Ja. Als die plat gaat, en ja. dan komt er heel iets moois tegenover je. Ben je daar voorstander van? Nee, want ik vind deze huidige watertoren mooi. Kijk, er moet natuurlijk wel wat aan gebeuren. Maar dat is niet van. De, dat is nou het probleem. Hij is niet van de gemeente Zandvoort. Niet meer, nee. Nee. nee. Jammer eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Eigenlijk is het doodzonde. Ja. Eh, Gijs, eh, ja. jullie hebben donderdag een programma samengesteld ja. een verkiezingsprogramma. Ja. Kan je daar zes items, hoofditems in noemen waarvan je zegt. Als wij over een paar weken officieel beginnen met onze campagne, ja. dan is nummer 1 dat, nummer 2 dat, nummer 3, 4, 5, 6. Noem een paar. Die vraag had ik niet verwacht, meneer Jouster, maar ik, ik zal hem, ja, hem beantwoorden. Waar wij ons ontzettend hard voor willen maken, nummer is op 1: parkeren in Zandvoort. Wij willen. Ho, stop. Oh, leg toe. Leg... Even, even een uitleg. toelichting. Wilt u ja. een Eén. toelichting? Wij willen een heel systeem voor geheel Zandvoort: toeristvriendelijk, bewonersvriendelijk. Ja. Dat is. Ben ik duidelijk? Is dat een korte toelichting? En, en, en parkeren moeten een marketinginstrument gaan worden. Ja, okay, dat En de twee. parkeerterreinen worden daar heel bij, belangrijk bij. Nummer twee. Nummer twee, is toerisme en economie. Ligt toe. Ligt toe. Wij vinden het doodzonde dat er twee grote evenementen, A1, de KLM open, verdwenen zijn. En dat dit huidige college. Uh, zich daar, daar niet een, een tegenhanger voor heeft weten te krijgen. Het Skirun is een fantastisch evenement erbij, maar we hadden zo graag nog iets erbij. En heb je, heb je een idee wat erbij zou moeten? Nou, misschien, misschien moeten we. we moeten naar die jaar rond. We, we, willen, we roepen allemaal, we moeten naar de jaar rond. Maar in, in, in, als u nu denk ik in de Kerkstraat gaat lopen of in de Haltestraat op een, gewoon een avond in de, door de week, is het. Ik denk dat je daar een kanon kan afschieten, dan raak je niemand. Nou, dat moet je niet doen. Nee, nee, zou ik ook niet willen. Nee. Zonde. Nummer drie. Nummer drie is. Huisvesting. huisvesting. Is een huisvesting voor zowel jongeren en ouderen. Ja. Nummer vier. Is daar mogelijkheid voor voor jongeren en ouderen? Ja, want wij zien zeker een mogelijkheid in het, in het huidige LDC. Dat daar met iets vanuit de huis in de duinen. Want daar is natuurlijk ook een. een, een ja, komt daar iets, gaat daar iets gebeuren, is een ontwikkeling. Wij zien dat voor de ouderen, zowel en voor de jongeren in. Uh, het centrum. Daar gaan we ons echt onze stinkende best, wat we al de afgelopen vier jaar hebben geprobeerd, gaan blijven ons voor inzetten. Maar de plannen van het LDC liggen toch nagenoeg vast? Nou, maar die, nou, de, die, de invulling. Die, die invulling van De invulling van de verdeling van de, van de, of de woningbalans nog niet. Oké, okay, volgende nummer. Vrijwilligers ja? zijn ontzettend belangrijk ja, hier in de zandacht. nou, Ze ja. zijn omheen. echt ontzettend belangrijk. En, nou, Wij willen daar ons echt Hard voor maken dat we de vrijwilligers blijven behouden hier in Zandvoort. Hoezo? Denk je dat het terugloopt? Het kan altijd beter. Ik denk, nou, dat hoef ik niet over tegen u te zeggen als voorzitter van ZFM. Er zijn altijd vrijwilligers nodig. Dus uh, ik denk dat, dat we dat betreft uh, de organisaties beter kunnen ondersteunen. En daarnaast uh, kunnen we, er is dit jaar één keer een vrijwilligersavond geweest. Dus één keer in de vijf jaar, geloof ik. Nou, dat vind ik, vinden wij eigenlijk gewoon veel te weinig. We moeten gewoon elk, elk, elke, elk, elke week, elk, elk, elke elk, week. vrijwilligers bedanken... van wel, wat, wat, ...waar ze voor de Zandvoortse samenleving voor inzetten. Oké, okay, volgende punt. Het strand. Het strand is een heel dynamisch gebied... ...met onze strandpachters, met de natuur die daarbij is. Met de... Daar moeten we ontzettend zuinig op zijn. We moeten ook goed communiceren met de strandpachters... ...over hoe het zit nou met de pacht, hoe het zit met de lezers... ...maar ook de visventers die daar moeten staan... O daar moeten we ontzettend ons best voor doen... ...dat we daar ontzettend veel mee gaan communiceren... ...en dat we daar ook trots op kunnen zijn. Gijs, nu heb je een aantal punten genoemd. Ja. Dames en heren luisteraars. Gijs de Rode, lijsttrekker van CDA. Voor de komende periode. Heb je nou nog één harte wens? Voor de komende vier jaar. Eén harte wens? Ja. Nou moet nou, je dat lang ik nadenken. gezond blijf gewoon. Dat ik gewoon gezond blijf. En dat we met elkaar... Die 21 mensen, want we gaan het met elkaar doen. Met Peter Tromp, met Wim Buchel, met uh, Piet van der Meij, met Richard van As. Nou, ik kan ze alle 21 opnoemen, dat wil ik je niet aandoen. Maar dat we met elkaar voor gaan strijden. Dat wij hier over, op na 3 maart kunnen zeggen, wij hebben onze stinkende best gedaan. En wij hebben, zijn erin geslaagd om Zandvoort te overtuigen. Dat een periode zonder het CDA en het college, dat willen wij niet meer. En je sluit geen enkele partij uit voor samenwerking, neem ik aan. Nee, nee dat nooit. nooit. Dat je nooit van tevoren doen. Nee. nee. Lijkt Balkan in wel. wel. Ik wens jullie succes en zalige kerstdagen. Dank u wel.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 Look at it like a chick's are puzzle and gaze Wide open mouth and burning eyes Miesebeek, Martini Austra, samen het tempo team vormen van Zandvoort. Ik hou er maar in. Goedemorgen dames. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Geloof ja. jullie in sprookjes. Tuurlijk. Ja, altijd. Ja. Dat moet je ook vooral blijven doen hè? Omdat jou net naar het CDA hebt zitten luisteren. <laughs> oh, sorry, ik heb koffie gedronken. Niet zo goed geluisterd. <laughs> Daar houden we ons maar niet mee bezig. We nee? Nee. Nee? doen veel, maar geen politiek. Is dat zo? Ja. Ook niet in de familie. Ja, wat wil ik daarop zeggen? Nou, laat ik maar neutraal blijven. Ja? ja. Je parkeert het wel ergens. Precies. We komen even tot het onderwerp, Tom. Ja. Vorig jaar, vorig jaar werd er iets verzonnen, iets bedacht. door een aantal dames. Van het zou misschien wel leuk zijn. om met een paar sprookjesfiguren. door het dorp te gaan lopen, zo vlak voor kerst. Daarmee gebruik maken van het kerkplein. en de kerkconcert. en, en van alles. Ja. Nou, het was, het was wel, dat moeten we even melden, het idee van Mariska. En we doen dit eigenlijk eigenlijk met z'n drieën. Nou, mag ik jou ook even corrigeren? Ja, ik denk dat het Virgil. eigenlijk okay. het idee van Virtual komt. En Mariska, uh, goede assistente. En een topper, want we doen het eigenlijk met z'n drieën nu. Ja. Het idee is eigenlijk uh, van de oude voorzitter van OVZ, Virtual. Oké, okay. dan wordt er zo'n idee wordt er bedacht. En die zegt dan met de uitwerking van hoe moeten we dat gaan doen. En opeens komt het Tempo Team erbij... En dan ja. gebeurt er wat? Ja, dan gebeurt er eigenlijk uh, een heleboel meer, hè? Nou, zo is het Even wel een beetje jaar. gegaan. Vorig jaar liep het niet helemaal over en de subsidie was een beetje een probleem. Dus nou ja, dan hoort Anke dat er problemen zijn. Dus die springt erin. Je hebt toch niks te doen. En, daarom. en ik had er niks mee te maken, maar ik werd al heel zandvoet op aangesproken. Zo van ja, als Anke bij hoort, zal Martine het ook wel je. weten. <laughs> dus ik zei dit ja, ik vind het prima als ik vragen moet beantwoorden. Maar dan wil ik me er ook mee bemoeien. Dus we doen nu met z'n drieën. Dus Mariska, Anke en ik zijn nu met z'n drieën de organisatie van de Sprookjes. Mariska wie? Mariska van Huisteden. Van het uh, pluspunt. Nee, nou, daar werkt ze, niet meer. Dus ze werkt, niet meer. Nee, ze werkt momenteel in Amsterdam. Ah, kijk aan. Maar we hebben het wel het evenement ondergebracht onder de stichting Zandvoortse Vierdaagse. Dat is gewoon voor ons praktisch, handig, uh, in onderhandeling met de, de onderneming, onderneming. gemeente precies. Ja. Ja. Ja. Subsidie. En dat, we hebben gewoon de stichting, dus... Uh... We gaan even weer terug naar vorig jaar. Goed zo. Een gigantisch succes, mooi weer. Nou, en natuurlijk. honderden kinderen en ouders. Ja, ja, wij dachten eigenlijk wat de kerk betreft. Nou, als we vier of vijf rijen in beide kanten vol krijgen nou. Dan zijn we al blij voor de kerk. En als er dan eigenlijk ook wat volk ook goed uh, loopt op het plein. Maar de kerk zat helemaal stamvol. Twee keer. Twee keer. En Harry, die had... Uh, Poffertjes. Poffertjes en die was halverwege opeens op. Die ja. moet bij Je gaan ging maken. Was paniek. De oliebollen verder. Dus wij hebben dus vandaag uh, dit jaar bedacht de sprookjes oliebol. Dus dan is dat sowieso hij, niet op. Hoe ziet hij eruit? Ja, kom zaterdag naar de <laughs> toe en heel sprookjesachtig. Jullie zijn er al lang mee bezig. Wat gaat er precies gebeuren op 19 december, zaterdag? Nou, Het is eigenlijk een combinatie van activiteiten, maar tussen 6 en half 9 gebeurt van alles in het dorp. We hebben een levende kerststal met medewerking van uh, Sunparks en, uh, en jullie uh, herder Daniel Lefferts. Hè, die komt uh, met schaapjes en, uh, en geiten. Uh, er zijn heel veel optredens in het muziekpaviljoen. Is het gevaarlijk met de q korts ja, ik uh, hoor dat Zandvoort niet tot besmette gebied hoort. Dus Ach, ik denk dat het sorry, veilig is. Uh, optredens in het muziekpaviljoen, optredens in de kerk, optredens op het Grashuisplein. Er is een kerstmarkt op het Grashuisplein. Uh, en wat het leukste is, we hebben een soort vossenjacht met sprookjesfiguren. Elk kind kan een boekje kopen, een soort deelnemerskaart. En daarin staan alle sprookjesfiguren waarin de kinderen handtekeningen kunnen verzamelen. En in het boekje zit ook nog een waardebon voor de sprookjesoliebol en de gratis chocomel. Bij Ja. En daar zit kerstman met zijn gezin. Met zijn gezin? Ja, hij komt niet alleen. Vorig jaar was je ook met zijn. gezin. de licht even toe. vrouw komt mee. De kerstvrouw. Ja, ja, ja. En het kerstkind. De hele familie zit daar in een arreslee. En elk kind die het leuk vindt, mag op de foto. Met Het is van mij gekomen nieuw. Dat de kerstman een kerstkind en een kerstvrouw heeft. Heel wordt heel hoor. Ja, heel speciaal. Speciaal voor Zandvoort. Zo. We willen toch even wat anders als andere plaatsen. Een moedje. Nou, dat weet ik niet. Daar laat ik me niet over uit. Misschien een nakomertje. Dat zou kunnen. Maar goed, het gebeurt allemaal de kerk. Wat gebeurt er in de kerk? Nou, het is met blaasinstrumenten, dan gaan ze een sprookje uitblazen uh, uh, uit en overtellen uitblazen uit ja nou zo kan het ik het beste een, een soort Peter in de wolf maar ze doen dan Hans en Grietje ja, dus ja, de Hans en Grietje wordt muzikaal vertolkt Just. en het orkest is alleen maar met blaasinstrumenten, ja, dus we... ze heten niet strijken maar Heel blazen, blazen. <laughs> maar waar komt het orkest vandaan ja, dat is een goeie. Nou, het is echt een heel goed, heel goed blaasorkest. Maar waar ze vandaan komen, moet ik even opzoeken. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Goed, hoeveel uh, verkleedpartijen, hoeveel Er lopen en... ruim 50 mensen verkleed rond door Zandvoort. Op diverse plekken. Er dus is Sneeuwwitjebord, Raathuisplein, uh, Gasthuisplein Kerenplein. en het Kerkplein. Dat is de Hebben jullie nog mensen nodig? Nog spookjesfiguren? We vragen ja. wel iedereen om verkleed te komen. Want er liepen vorig jaar zoeken leuke prinsessen en piraten en zeerovers en dergelijke. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus je mag verkleed komen. We, we rekenen, rekenen we op, of jou op jou hoor nu, nu, nu, nu, die, die olie... Ik bedoel niet gekleed Verkleed uh, nu, nu, nu, nu die sprookjes oliebol en dergelijke ja. En chocolademelk dat is niet gratis Ik neem aan dat je daar iets voor Bonnen moet kopen of een boekje moet kopen Nou een boekje of... dat uh, kan gekocht worden bij de Brune Voor ja. 2,50 euro Dan liggen nu kaarten ja. En dat hebben we met name gedaan Dat uh, de kaart ingeleverd wordt bij Rood kapje. Die zit op het Raadhuisplein En daar krijgen ze een boekje voor en de kaart kost dus 2,50 euro. Oké, okay, en dan kan je in een aanmerking komen voor die lekkernijen. Dus je moet, dus, eerst, ja. je moet eerst langs Roodkapje voordat je eigenlijk uh, op ja, avontuur ja, kan. Ja, dus je moet ja, een Roodkapje zoeken. En dan met dat boekje kan je ook de activiteiten bezoeken. Want zoals in het Sanford Museum wordt voorgelezen... maar alleen toegankelijk voor mensen met een boekje. Je kan de kerk in, maar alleen met een boekje. Uh, je krijgt de oliebollen alleen met een boekje. Dus dat is wel de bedoeling dat iedereen die mee gaat doen een boekje koopt. Nu naar de Bruna toe. Hoeveel ja. Hoe boekjes avontuur? hebben jullie? Uh, we hadden vorig jaar 350 kinderen, echt boven verwachting... Dus we hopen eigenlijk op 500 dit jaar. Misschien wel een grote schatting. Maar... En hebben jullie nog een leeftijdscategorie? Nou, we hebben gezegd basisschoolleeftijd. leeftijd. Maar kijk, kinderen van drie kunnen er misschien ook wel heel erg van genieten... om met z'n een beetje op de foto te gaan en een handtekening te krijgen. En voorgelezen te worden en te luisteren naar muziek. Dus ja, gewone kinderen tot 12 jaar, kom gezellig naar Zandvoort. Maar is, ouders. is Sneeuwwitje is Sneeuw, is Sneeuw wel wakker? Ja, Sneeuwwitje is wakker. Ja. En de prins is er, maar de heks ook en de zeven dwergen zijn er ook allemaal. En ze heeft een heel mooi bos en, en een huisje en alles is aanwezig. En de boze wolf? Ja, ja. die is er ook. Aha. Die is wel een beetje eng hoor. Wie is dat? Ja, dat gaan we niet vergeten, Iemand hè? uit de politiek? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, Wel iemand die veel doet. Ja. Dat wel. Wel iemand die de, wel iemand die bij de radio komt. <laughs> ja. ja. Nou, we zijn dus hier. Ik zou komen kijken. En het is uh, veilig voor kinderen, want de ja. straten zijn afgesloten voor ja. motoriseerd verkeer. Pieter ja. is verkeersregelaar, dus, dus, dus kom allemaal, ja, ja. kom allemaal. Ben ook verkleed, Pieter? Veiligheid ja, ik ben ook verkleed. als verkeersregelaar. ja. Vrijf, ja hoor, helemaal ouders goed. van Zandvoort gaan naar de Bruna, koop boekjes koop kaartjes, de Sprookjeswandeling, de tweede jaargang en het wordt een groot succes volgende week zaterdag aan het eind van de dag ja. heel goed, dank, dank, je dank voor jullie komst Graag Gedaan, gedaan ja. we zijn wat vergeten Martine. Nou, de kerstmarkt is op het Grashuisplein, maar die willen we eigenlijk al wat eerder laten starten. Mm -hmm. Dus vanaf twee uur kunnen mensen op de kerstmarkt terecht voor het uh, Zandvoortsmuseum. Voor kerstballen, kerstbomen en dergelijke. Ja, bergletten. alleen maar kerstspullen. Geen kleding, borg onderbroek en telefoons, maar alleen maar kerstspullen. Oké. Okay. Goed. <laughs> man met alles wat je kan, Maar wilde het ooit Dan wat hij wou. En denkt ik was te laag. Hij denkt dus dit het nou. Herman denkt zichzelf. Ochtend op een grimpacht, het weekend geweest Men maakt zich op voor de wandeling, als ging men naar een feest en Herman mag voorop, heeft het als enige niet koud Want hij gaat strak gekleed in een kist van We gaan beginnen met het laatste onderwerp van deze antwoord van zaterdag 12 december, week 50, het jaar is bijna om. Ja, en dat betekent dus dat we dus volop in de kerstfeer zitten. Daarnet hadden we het al over de sprookjestocht voor volgende week zaterdag, maar er is nog veel meer nieuws in de kerstfeer. In pluspunt is vanmiddag een kerstinloven jong en oud. en de hulpkerstman zit tegenover mij. <laughs> Nathalie Lindeboom. Ik ben nog nooit hulpkerstman genoemd. Al een heleboel, maar dat nog nooit. Nou, kijk aan. Nou, Ik uh, heb net gehoord dat de kerstman een vrouw en een kind heeft. <laughs> nou. Eén kind? Eén kind, ja. Een bekend kind. Ik weet niet wie die andere kinderen zijn. Maar we hebben het net gehoord. Ik ook niet. Voordat we dus... Uh, <laughs> Even gaan praten over de, over de kerstinloon van vanmiddag. Even iets anders. Hoe is jullie verhuizing bevallen? Van de Willemstraat naar Noord. Wij hebben in de Vreemingstraat twee prachtige ruimtes gekregen naast elkaar. De ene ruimte is voor de oudere adviseurs en ondertekenden, En de andere ruimte is voor de nieuwe plusdienst. De plusdienst is een nieuwe dienst. Dat is een samenvoeging van. Ja, iets een samenvoeging van de telefonische hulpdienst en Wonen Plus. Nou, wat moet je je daarbij voorstellen? Je kan daar elke werkdag naartoe bellen uh, met allerlei vragen. Uh, er werken vrijwilligers voor die plusdienst. En uh, dat kan zijn een vervoer naar het ziekenhuis. Of, uh, mijn kinderen gaan met vakantie, maar ik moet bij de specialist langs en ik weet niet hoe ik er kom. Maar vragen die we ook krijgen is bijvoorbeeld een oudere die zegt van... ik heb eindelijk een plekje in Huis in de Duinen gekregen, maar ik maak me erge zorgen. Ik kan er al heel snel in, maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Nou, op dat moment uh, zeggen ze bij de plusdienst van... we gaan kijken of er vrijwilligers zijn die u kunnen helpen bij de administratie... Uh, er zijn vrijwilligers die u kunnen helpen met inpakken. En wij hebben ook nog afspraken met verhuisbedrijven waarvan wij weten dat ze een vast tarief hanteren. Zodat u weet dat u met een gedegen bedrijf in zee gaat. Want heel veel ouderen overzien dit soort dingen niet. Nee. Dus die plusdienst is een combinatie van vrijwilligers en waar nodig betaalde dienstverlening. Dus dat is eigenlijk wat er voortgekomen is uit onze verhuizing. En we hebben daar prachtige kantoorruimte. Uh, het is heel leuk ook om um, ja, toch wat in, uh, intensiever met de andere collega's van Pluspunt te kunnen samenwerken. Maar ik mis het centrum van het dorp wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Hè, even naar de HEMA, nou ja, daar moet ik nu even voor op de fiets stappen. Ja, ja. Maar hoe is het uh, met uh, de mensen die dus normaal in de Willemstraat kwamen? Hebben die geen afstandsproblemen? Um, in het verleden waren de vrijwilligers die in Noord woonden in het nadeel omdat ze naar het centrum moesten komen als er iets was... Um, ja, nu is dat andersom. En we hebben uh, eigenlijk ook geprobeerd om op de nieuwe locatie het wat makkelijker te maken voor vrijwilligers. Uh, je moet bedenken, Pluspunt heeft uh, ja, circa... Ja, maar bedoel, meer de cliënten. Oh nee, maar de cliënten die hebben daar helemaal geen last van. Nee, nee. Eigenlijk um, gaan alle mensen, de cliënten die bellen naar uh, de Plusdienst. Dus dat is uh, voor 99% uh, telefonisch. En de mensen die ons bezoeken en dan... Ons moet je breed zien, dat is dan eigenlijk altijd in het loket, loket Zandvoort. Waar wij als pluspunt weer als samenwerkingspartner in zitten. En dat is elke werkdag van 9 tot half 1 in het gemeenschapshuis. Dus dat zit nog midden in het dorp. Ja. En elke donderdagochtend tussen 9 en 11 in Noord. Dus mensen kunnen op twee plekken terecht als ze ons willen bezoeken. En daar kan elke inwoner van het dorp alle informatie krijgen, vragen. Wat we niet meteen weten gaan we uitzoeken. Dus eigenlijk merkt de gemiddelde klant er niks van. Ja. En is het voor de vrijwilligers van Pluspunt een vooruitgang? We hebben 185 vrijwilligers die voor ons werken. En je zoekt nog steeds nieuwe vrijwilligers? Nou, wij hebben heel veel mensen die heel lang uh, voor ons werken... Uh, maar er zijn altijd weer uh, uh, nieuwe dingen waarvoor wij mensen zoeken, dat klopt. Ik zoek ja. bijvoorbeeld een, uh, je een oproepen voor chauffeurs voor de belbus op de maandagmiddag en de donderdagmiddag. Nou, we hebben de afgelopen periode vier aanmeldingen gehad, dus dat is ook zo leuk. Dat werkt dus ook in dit dorp, om even de krant in te gaan en dan komen er ook hele enthousiaste mensen. Dus uh, dat werkt inderdaad. Dus die vacatures zijn ingelust? Ik denk dat we uh, aardig vol zitten qua belbuschauffeurs op dit Brengen. moment. Ja. Misschien moet er een belbus bij komen. Nou, dan moeten we ook de chauffeur weer wat... Aan het werk <laughs> dan moeten we ook weer wat subsidie bij de gemeente bij gaan vragen. Uh, wat we in elk geval op dit moment doen, is uh, één woensdagavond per maand de belbus inzetten. Zodat mensen, als ze bijvoorbeeld naar het Alzheimercafé willen, ook daar met de belbus naartoe kunnen. Dus of proberen... naar een uitvoering van de AMBO-coor, want daar we ook. de belbus ook. Doen we ook. We proberen altijd aan te sluiten op dat soort activiteiten in het dorp. Ja, perfect. Maar nu vanmiddag? Vanmiddag. Vanmiddag wordt door steunpunt voor het hele dorp Ook Zandvoort de kerstinloop georganiseerd. En misschien mag ik heel even iets zeggen over Ook Zandvoort. Want een heleboel mensen aan mij vragen, is Pluspunt er niet meer? Wat is dat Ook Zandvoort nou? Ook Zandvoort is een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband van Zorgcontact, Nuunicum. Binnenkort waarschijnlijk ook de RIBW, de KEI, de gemeente en Pluspunt. Blijf, pluspunt RIBW voor? Regionaal instituut beschermt wonen. Okay. En ik hoop dat ik het goed zeg. Okay. Um, zoals jullie misschien weten uh, wonen er ook mensen van de RIBW en Nieuw Unicum in de Vlemingstraat boven het pand. Ja. Dus dat ja. is eigenlijk ook heel logisch dat dat een samenwerkingsverband is. Um, wat is dat Gaat samen? Dat goed over overigens met die mensen daar boven de, de FOMA. Kom je vanmiddag kijken? Ja. Dan kun je die mensen uh, zien bij ons in de kerstinloop. Hm. Want ja? okay. dat, dat is natuurlijk ook een van de uh, gedachtes erachter. Ook Zandvoort is een steunpunt voor het hele dorp. Hoe moet je dat steunpunt zien... Uh, soms heel letterlijk door uh, ontmoetingsgroepen, uh, bijvoorbeeld de ontmoetingsgroep voor mantelzorgers die we uh, begin volgend jaar willen starten. Een ontmoetingsgroep voor mensen die uh, behandeld zijn voor kanker of nog behandeld worden en die heel graag met elkaar ervaringen willen uitwisselen. Dus heel letterlijk elkaar steunen, maar soms ook wat figuurlijker door ontmoeting. Nou, dat is vandaag. Hè. Vandaag hebben wij tussen 1 en 4 in de Vleemingsstraat een kerstinloop. Nou, wat, wat valt er daar allemaal te beleven? Er is een kerstman en de kinderen kunnen samen met de kerstman op de foto. Ik heb van zijn vrouw en dat ene kind niet gehoord. Die komen vandaag in elk geval niet mee. Dat is ook een sprookje hoor. Dat geloof ik ook. Ja, absoluut. Uh, maar je kunt dus samen met de kerstman uh, op de foto. Er zijn allerlei kraampjes, onder andere van Nieuw Unicum. Uh, het winkeltje van Nieuw Unicum is open. Bienvenue, het restaurant van Nieuw Unicum is open. En de houtbewerkingsplaat van Nieuw Unicum is open. Maar zijn ook aanwezig daar. Daar kun je ook dingetjes van kopen hè, van het winkeltje. Uh, het Lilianefonds is er waarbij je kerstkaarten kan kopen. Nou, dat is natuurlijk een prachtig uh, doel. De RIBW is er. En die zullen gaan helpen bij het inschenken van warme chocolademelk die voor 50 cent te koop is. Natuurlijk is er voor de groteren ook Glowine. Uh, er zal muziek zijn, de kinderen kunnen geschminkt worden, uh, er draait boven in het jeugdhonk een kerstfilm... Er is voor de kinderen houtbewerking in de creatieve ruimte. Er zal bloemschikken zijn. Kortom, wij hopen dat we op deze manier een soort van aftrap voor kerst kunnen geven in dit dorp. Lekker warm en gezellig. Ja, dat is de bedoeling. Elkaar en... ontmoeten. Precies. Dat is de gedachte eraan. Luisteren en praten met elkaar. Precies. Dat is hartstikke belangrijk. Kunnen er ook bestellingen worden geplaatst voor de kerst? Bijvoorbeeld appeltaarten en dat soort dingen meer. Ik... Uh, bestaat het nog, het Appeltaart Imperium? Het Appeltaart Imperium bestaat op die manier niet meer. Uh, Rood is daarmee gestopt. Um, er zijn op dit moment wel plannen om te gaan kijken of we begin volgend jaar uh, de keuken kunnen gaan gebruiken voor dagbesteding voor mensen van de Unicum die daarboven wonen. Uh, samen met de RIBW, maar dat zijn nog hele prille plannen. En zoals het er nu naar uitziet moet je je dan voorstellen dat er in de keuken heerlijke dingen gebakken worden. En dat op hetzelfde moment er een koffieochtend is. En dat je dus vers uit de keuken iets bij de koffie krijgt. Uh -huh. Nou, dat wordt dus ook weer een, een ontmoetingsplek. Voor dorp. Maar dat zijn we op dit moment nog in elkaar aan het timmeren. En nou, zodra we daar meer van weten, zal ik jullie dat ook weer laten weten. Dolgraag. Ja? Dolgraag. Oké. Okay. En wat we zo leuk vinden is om dat ook samen te doen. Dus RIBW en nu Unicum samen. En dan eigenlijk is die koffieochtend ook gewoon voor het hele dorp bedoeld. Heb je nu nog, want je bent zo actief als wat. Heb je nu nog wensen voor de komende periode? De verkiezingen komen eraan. Dus alle politieke kopstukken zitten te luisteren. Wat voor wensen heb je nu voor de toekomst? Uh, jee, daar overval je me wel een beetje mee. Welke wensen heb ik voor de toekomst? Uh, nou, ik heb voor mijzelf vooral het doel gesteld... om komend jaar dat steunpunt, ook Zandvoort om dat wat neer te gaan zetten en mijn grote wens is dat mensen dat ook gaan vinden dat mensen uh, daar ook gaan komen maar daar ook hun vragen gaan stellen hey, ik heb nu twee vragen uit het dorp gekregen, een lotgenotengroep voor mensen uh, die uh, behandeld zijn voor kanker en een, uh, de vraag voor een dansmiddag voor ouderen, maar er zijn vast nog veel meer dingen in dit dorp waar mensen behoefte aan hebben, dus ik hoop dat mensen mij na vandaag wat makkelijker nog weten te vinden en ik hoop dat mensen gaan komen, dat uh, de Vleemingsstraat uh, voor veel meer mensen geopend wordt en, en een plek wordt waar mensen elkaar gaan ontmoeten. Dat is eigenlijk mijn grote wens. Hoe gaat het met jullie inlooppunt in de BIEB? Het gaat goed met ons inlooppunt in de BIEB. Wij hebben uh, afge ja, afgelopen woensdag uh, Sinterklaas uh, uh, gehad. En komende woensdag hebben wij uh, van een uitvoering van juf Ma Maaike van Keppel met een, een, een kerstuitvoering. Uh, ik weet dat ze iets specifieks doen, vraag me niet precies wat. Maar ik weet wel dat het heel gezellig gaat worden. <laughs> ze hebben dus vorig jaar ook gedaan. En het is zo aandoenlijk om die kinderen daar te zien. En dat is ook een hele leuke combinatie. Hè? De inlooppunt in de BIEB bibliotheek is een plek waar ouderen elkaar gewoon informeel kunnen ontmoeten bij een kopje koffie. En daar komt gewoon de basisschool dan een uitvoering geven. Ja, geweldig vind ik dat. Zijn er nu ook meer oude heren die de weg willen te vinden? Want... Dat is nog steeds minder. Ja. Jullie zijn toch iets meer het zwakke geslacht over het algemeen. Het spijt me, maar zo, zo werkt dat. Waarom zit je nou te lachen, <laughs> Hallo. Zo, zo werkt dat nou eenmaal. Maar ik denk ook dat... Uh, ja, niet altijd alles... Dat mannen dat leuk vinden. Een van de plannen die we hebben is om in Noord ook het biljart beschikbaar te gaan maken voor heren. Mm -hmm. En ik denk toch dat mannen... Hoezo? Ja, dat het dan nu gebruikt de dames? Nee, het, het moest nog aangepast worden zodat het Voor heren? Ook, ja, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb geen verstand van biljarten. Maar er moesten nog wat dingen aan het biljart gebeuren voordat je er goed op kon spelen. Het moest rechtgezet worden. Zoiets. <laughs> stans, nou, nou stel je me echt vragen. Stans, ik stans, Ah, nee, ik geloof dat er iets met de verlichting was. Maar wat we dus willen is ook mogelijkheden creëren waarbij mannen zich thuis voelen. Laat ik het maar zo zeggen. Jullie stellen wel lastige vragen hoor. Wat gaan jullie nog meer doen voor uh, eenzaamheidsbestrijding, zo rond de kerst? Um, er... ...is een vraag bij ons gekomen... ...van een hotel hier in het dorp... ...of wij eenzame ouderen... Uh, ...willen benaderen... Uh, ...circa 30-40, ...en die mensen krijgen een... Uh, ...maaltijd aangeboden op... Uh, ...eerste kerstdag... ...en wij zijn dus op dit moment aan het kijken... ...van goh, welke mensen kennen wij... ...en, en uh, wie zou dat willen... ...en dat doen we natuurlijk nooit alleen... ...dat soort dingen doen we dan altijd ook weer in samenwerking... ...met Zonnebloem en Rode Kruis... ...zodat we... ...hopen dat we niemand overslaan. Nou, nou zijn er een heleboel organisaties die met de kerst dit soort uh, activiteiten organiseren. Klopt. Kan dat niet beter gecoördineerd worden? Ik weet bijvoorbeeld dat de Van der Valk-concerns in Nederland... Uh, ...rondom die kerstdagen avonden organiseren met diner voor de ouderen. En dat de serviceclubs dan ingeschakeld worden om al die ouderen te rijden... En denk ik, ja. nou, als je op die leeftijd bent, dan kan je haast wel kiezen uit drie, vier, vijf verschillende activiteiten om ergens te gaan eten. Uh, ik denk dat het leuk is als er activiteiten echt hier in het dorp zijn. Ik denk ook dat het altijd nodig is, omdat er gewoon mensen zijn uh, die eenzaam zijn zonder, uh, rond de feestdagen. En ik denk dat het dan extra schrijnend is, hè, dat het dan, dan extra intens voelt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Maar misschien dat het helemaal niet zo'n gek idee is om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Um, wij hebben in het verleden ook wel eens samengewerkt met Van Valk in Haarlem. En dat was toen, maar dat was dan nooit echt op kerst. Hè? Dat is er altijd vlak voor. Ja. En dat vind ik er zelf altijd een beetje lastig aan. Want dan mag je dus een week voor kerst komen eten. Maar dan zit je met kerst nog steeds alleen. En dat vind ik het mooie aan als het wel echt op de dagen is. Maar een beetje coördinatie zou misschien belangrijk worden voor de toekomst. Ja. Nou, wie weet kunnen we dat ergens ook, uh, ook gaan oppakken. Ik heb op dit moment een heel dik werkplan liggen van het steunpunt van wat we gaan uitvoeren. Maar ik zal eens kijken of we dit daarin mee kunnen nemen. Zou wat staat er dan over... allemaal in? <laughs> nou, bijvoorbeeld, uh, er staan uh, thema-bijeenkomsten op de rol voor de komende periode. Uh, in januari komt er een thema-bijeenkomst samen met sportservers die gaat over gezond leven... Uh, in februari staat er een thema bijeenkomst uh, in samenwerking met Presence. Uh, en die gaat ook over um, ja, hoe je om kan gaan met bepaalde verlieservaringen. Als je ouder wordt uh, heb je heel vaak te maken met verlies, verlies van functies, verlies van dierbaren. Nou, dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Uh, dat staat er um, op de rol. En nou ga ik spieken hoor. Ik ga even mijn papieren erbij nemen. Uh, wat hebben we nog meer allemaal uh, aan plannen... De uh, ontmoetingsgroepen, wat ik al vertelde. Uh, in principe een uh, lotgenotengroep voor mantelzorgers. Een lotgenotengroep waarvan we hopen dat we er ook een mooie naam aan kunnen geven. van mensen die uh, behandeld zijn voor kanker. Ik hoop dat we dat de Toon Hermansgroep mogen gaan noemen. Er zijn in het land namelijk al twee Toon Hermanshuizen. waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. en ervaringen uit kunnen delen. En wij willen dus heel graag plaatselijke groepen uh, starten. Nou, het is moeilijk om daar een mooie naam voor te vinden. Dus ik heb, ben op dit moment bezig om daar toestemming uh, voor te. Te krijgen. Um, ik heb in januari uh, een overleg gepland met zo'n twintig ouderen die hebben aangegeven dat ze een dansactiviteit willen. Ik kan dat leuk gaan bedenken van achter mijn bureau maar dat lijkt me helemaal niet zinvol. Ik ga dus aan deze mensen vragen wat ze dan precies willen. En ik denk nog dat het een hele uitdaging wordt want ik heb begrepen dat er behoorlijk wat mensen ook slechter beend zijn. Dus we moeten maar eens gaan kijken hoe we dat gaan aanpakken en dat maakt het juist heel erg leuk. Ja. Um, een van de plannen is om een uh, filmavond te gaan beginnen, één keer per maand. Uh, op dit moment hebben wij al een hele leuke uh, samenwerking... hier in het dorp met de bioscoop. Maar die is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Terwijl we natuurlijk heel veel rolstoelgebruikers in het dorp hebben. Ja. Nou, heeft nu Unicum zelf ook filmavonden. Maar er wonen ook bewoners van Unicum boven ons pand. Nou, wat is nou mooier dan daar een filmavond te organiseren? En dan gewoon voor iedereen die daar zin in heeft. Dus we hebben behoorlijk wat... Uh, Activiteiten in de planning. Lekker. Hoe loopt het met het Alzheimer Café? Ja, goed. Het is Heel leuk. We uh, zijn ooit begonnen, ik denk, uh, nou, als, zeker anderhalf jaar geleden, als proef met het Alzheimer Café. En wij zeiden toen tegen elkaar: van nou ja, we gaan een jaar proef draaien en dan zien we wel. En het was de eerste avond al volle boel. En dat is eigenlijk zo gebleven. Uh, ik hoor ook van mensen dat ze er enorm veel steun aan ervaren... om daar te zijn ervaring uit te wisselen, maar ook informatie te krijgen. En er komen iedere keer ook weer nieuwe mensen bij, die, die, uh, ja, waar bijvoorbeeld uh, recent was een, uh, iemand waarvan de schoonmoeder begint te dementeren. En die komt dan op zo'n avond, ja toch om iets, haar licht op te steken. En die, die geeft dan ook aan dat het ja, zo'n steun is om dingen te kunnen horen, dingen te kunnen vragen. Ook aan andere mantelzorgers, hè. mantelzorger is iemand die... Uh, Zorgt voor iemand die ziek is. Daar kies je niet voor, zoals vrijwilliger, maar dat overkomt je doordat een dierbare of de buurvrouw, nou noem maar op voor wie je ook allemaal kan zorgen, ziek wordt. Dus voor een mantelzorger is het vaak heel fijn om ervaringen uit te kunnen wisselen en niet zelf het wiel te hoeven uitvinden. Dus. Oké, okay. je hebt er druk mee. Ik heb het er hartstikke druk mee, maar ik vind het heerlijk. Ik zou zeggen: stap op je fiets, <laughs> ga naar Noord. Gooi de deuren open en ik wens jullie daar een hele fijne dag. Hartelijk dank. Ik hoop dat het hartstikke druk wordt en dat ik tussen 1 en 4, nou ongeveer het halve dorpen binnen zie komen. Ze komen. Ja? Dank je wel. Dit was Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 12 december 2009. De koffie werd geschonken door uh, de niet-wethouderkandidaat Don Begepper. Ja, hij heeft het officieel toegegeven. Hij is geen kandidaat. Redactie werd gedaan door Yvonne Roosendaal, techniek David Haber en Roy Halderman. Presentatie Pieter Joustra en Tom Hendrik. Wij wensen jullie allemaal nog een schone dag, een mooi weekend en uh, gaan we vast de boom versieren of versieren wat anders. Kan mij niet schelen. Veel plezier, volgende keer.